11 uur jopboot met het NOS-journaal. De bestuurder van een speedboot die gisteren op het Windschoterdiep... vermoedelijk de waterkant raakte, waarna een van de opvarende verongelukten... blijkt te hebben gedronken. De 48-jarige man uit Veendam had anderhalf keer zoveel gedronken als toegestaan... liet de politie weten. Het ongeluk op het Groningse Kanaal gebeurde gisteravond... op enkele kilometers voor Scheemda... De speedboot met vijf opvarenden raakte daar vermoedelijk de waterkant... waarna alle inzittenden in het water terechtkomen. Een van hen, een 50-jarige man uit de gemeente Oldamt... is toen door de schroef geraakt. Hij is later overleden aan zijn verwondingen. Het aantal doden door een overstroming van een rivier... in het noordoosten van China is opgelopen naar 76. Zeker 88 mensen worden nog vermist. Het is de ergste overstroming in tientallen jaren. Door hevige regenval is de rivier buiten zijn oevers getreden...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 Het weer in het zuiden bewolkt en kans op regen met onweer. In het noorden overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Temperatuur vandaag van 18 graden tot 25 graden in het noorden en oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. awb verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Twee kilometer door werkzaamheid op de ring van Amsterdam. De A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de afrit Raai, twee kilometer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 ontdek de V70 op volvolcars.nl Dit is Radio 1 Tros, kamerbreed Presentatie, Margriet Romans. Goedemorgen. Nog zonder Kees Boman, maar wel met drie gasten aan tafel. En ook drie prangende thema's om te bespreken. Deze week is er volop aandacht voor Syrië, waar in Damascus meer dan duizend slachtoffers vielen... als gevolg van wat een gasaanval lijkt te zijn. Het Westen bedenkt wat de reactie moet zijn en daarover ga ik straks praten met Michiel Servaas, Hij is buitenlandwoordvoerder van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog ruim drie weken en dan komt het kabinet met de begroting op Prinsjesdag. Wordt dat een harde botsing tussen coalitie en oppositie... of worden er binnenkamers al deeltjes gesloten? Wat zijn op dat vlak de plannen van Bram van Ooyek? Hij is fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer oh, van Ooyek. Goedemorgen. En van minister Opstelten mogen burgemeesters voortaan ook drones inzetten. U kent ze wel. Onbemande vliegtuigjes met camera's om de openbare orde te handhaven. Privacy versus veiligheid, of is dat helemaal het dilemma niet? Dat ga ik vragen aan Gerard Schouw, hij is Tweede Kamerlid voor D66. Goedemorgen, meneer Schouw. Goedemorgen. Deze drie gasten over deze drie thema's... en natuurlijk wat verder ter tafel komt, tot twaalf uur zijn we er. En wilt u behalve luisteren ook meekijken... dan kan dat via onze website troskamerbreed.nl. Zoals altijd kijken we eerst even in de zaterdagkranten. En dan valt ons oog op een groot stuk in de NRC van vandaag. Een ingezonde stuk van uw voorgangster, Desiree Bonis, meneer Servaas. Ja. Uh, zij legt uit waarom zij uh, de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid... in juni van dit jaar heeft willen verlaten. Een hele scherpe analyse maakt ze in haar stuk. Voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. Ze zegt bijvoorbeeld dat het besluit over de JSF allang is genomen dat het buitenlandbeleid door de Partij van de Arbeid aan de VVD is gegund... en dat er sprake is van enorme fractiedruk om de coalitie niet in gevaar te brengen... en om de minister uit de wind te houden. Wat is uw eerste reactie op dat stuk, meneer Servaas? Ja, ik heb dat vanochtend ook gelezen. Laat, laat ik wel eerst even zeggen, het is nog niet zo heel lang geleden dat zij is vertrokken. Juni van dit jaar. Ja, precies, net voor de zomer. En ik vond dat ongelooflijk spijtig. Desiree Bonus en ik delen een achtergrond. Wij komen beide uit de diplomatie. Samen die overstap gemaakt naar de politiek, naar de Partij van de Arbeid. Gedreven door idealen. schrijft ze ook in haar stuk? Dat schrijft ze. En die idealen die herken ik uh, zeer. Uh, en ik vind het heel jammer uiteindelijk dat zij dus met al haar kennis en ervaring... Hè, zij is onder, onder andere ambassadeur in Syrië uh, geweest, waar we het straks nog over zullen hebben... Uh, dat zij uh, ja, heeft besloten de Kamer te verlaten. Ze ja. heeft toen in juni gezegd dat dat was omdat uh, het werk in de Kamer... de politiek haar niet gebracht heeft wat zij uh, dacht dat het haar ja. uh, zou brengen. En dat brengen. legt ze dus vandaag uit in het uitgebreide opiniestuk. Ja. Wat, ja. wat is uw reactie op haar stuk? Nou ja, dat, in het stuk zelf en het beeld dat zij schetst... Uh, herken ik mij uh, absoluut niet. Uh, ik denk dat dit, dit kabinet, uh, als je het, zeker als je het vergelijkt met het vorige kabinet... wat heel erg naar binnen gericht was juist weer met het gezicht naar de wereld uh, staat. Dat we weer meepraten uh, in Europa op allerlei manieren. Dat we het mensrechtenbeleid bijvoorbeeld weer heel centraal hebben gestaan. Dat was uh, gesteld, dat was onder het vorige minister en het vorige kabinet... een beetje naar de achtergrond uh, geschoven. Uh, dus dat beeld herken ik helemaal niet. Ja, want zij zegt juist, uh, we, we ballen wel weer een balletje mee op het internationale toneel. Maar uh, eigenlijk is het buitenland blijkt nog hetzelfde als in Rutte 1. Hè? Zij, zij ja. ontkent dat juist. Ja, maar dat, dat, dat zie ik echt anders. Hè. Ik ben het afgelopen jaar Europa-woordvoerder geweest. Uh, daar moet toch iedereen uh, erkennen. Uh, uh, regering, maar ook oppositiepartijen. Dat we echt op een andere manier in Europa uh, opereren. Met een minister die actief is. Maar ook een minister van Financiën. Die daar een hoofdrol heeft gekregen. Die mm. krijg je ook niet zomaar. Uh, dat zijn allemaal tekenen. En ik, ja, ik heb het mensenrechtenbeleid genoemd. Denk bijvoorbeeld aan hoe we de homorechten in Rusland op de kaart hebben gezet. Dat soort zaken. Er is echt een andere koers dan bij het vorige kabinet. Nou ja, u, u, zegt, uh, u herkent zich niet in haar kritiek. Toch zegt u zojuist, het is een, uh, u vindt het heel erg jammer dat ze is opgestapt. Absoluut, zij met haar ja, kennis, absoluut. met haar ervaring. Een hele verstandige vrouw dus. Um, uh, het lijkt toch een beetje een inkijkje ook in de fractie wat zij geeft. Zij heeft het namelijk ook over de fractie... Druk. Ervaren Kamerleden, masseren nieuwe Kamerleden om toch vooral mee te stemmen met dat wat de fractie vindt. En ook vooral om de minister niet in gevaar te brengen. Wat is uw reactie daarop? Ja, ook dat herken ik niet. Dat uh, gebeurt helemaal niet, zegt u. Sorry? Go echt, wat gebeurt dat dan wel? Nou, helemaal er wordt in niet? elke fractie, in ieder geval in de onze, wordt stevig gediscussieerd onderling. En buitenland is, en daar ben ik ontzettend blij mee trouwens, een van de onderwerpen waar we misschien wel het meest over praten... of dat nou over Europa gaat of daarbuiten... dat is zijn onderwerpen waar stevig over uh, gesproken wordt. Ja, maar daar wordt er het. vooral over gesproken, zegt zij... zo dat je je eigen standpunt eigenlijk maar een beetje inlevert... voor dat wat de coalitie goed doet. Ja, nee, dat, dat, dat, is, dat is gewoon echt niet waar. En, en Klet aantal... zij uit haar nek. De, deze verstandige ah, nee, vrouw weer... die u zo waardeert... Zo met zoveel kennis en ervaring, die liegt... Nee, daar, daar wil ik heel ver van wegblijven. Ik wil heel ver wegblijven van iedereen weer gaan waar zijn. praten. Nou, het is misschien goed om gewoon naar een voorbeeld uh, te kijken, wat er, uh, wat er genoemd wordt. Hè. De, de, de kwestie... Zullen we een voorbeeld nemen ja, wat, zij zelf, uh, wat zij zelf aanneemt? Uh, dan moet ik het er heel even uh, bij zoeken. Nou, bijvoorbeeld de substantiële opvang in Nederland... van vluchtelingen uit Syrië. Daar wilden zij heel graag iets mee doen. Uh, en dan schrijft ze... Nederland heeft weliswaar ruimhartig de portemonnee getrokken... maar ook duidelijk gemaakt dat het probleem in de regio moet blijven. Want de VVD zit niet te wachten op mensen uit dat land. En wij hebben uh, het aantal Syriërs... dat dit jaar in ons land uh, opgevangen kan worden... verhoogd van 25 naar 50. Ja, naar 50, schrijft ze dan. Heel cynisch. Ja. Want bijvoorbeeld een land als Duitsland heeft 5.000 Syrische vluchtelingen willen opnemen. Dit is nou iets waarvan zij zegt, daar had de Partij van de Arbeid stellingen moeten nemen. Ja, ik vind dit, dit is een heel lastig thema. Want dit gaat ja, maar eigenlijk een niet de eens, ja, die die ik, noemt, ik, ik wil er ook op reageren, dit gaat eigenlijk niet eens over buitenlandbeleid. Hè, want wij dragen ongelooflijk veel bij aan opvang in de regio. Er zijn 2 miljoen Syriërs inmiddels die op de vlucht eh, zijn geslaan. De VN zegt, die mensen moeten overwegend in de regio opgenomen worden. Oké, okay, dus dit voorbeeld zou worden. u liever niet willen zien. En dan het andere voorbeeld wat ze noemt, de statusopwaardering van de Palestijnse. Nou, dat is een hele de belangrijke denk ik, waar je dus ook echt kunt zien dat er dingen veranderd zijn. Het Nederland is daarbij kabinet, aan de kant blijven staan, schrijft maar. Nee, dat is zij. niet waar. Het vorige kabinet was tegen een opwaardering van de status. En van Nederland de, heeft nu VN, neutraal gestemd. UNESCO. He? Een Kamermeerderheid was overigens nog steeds tegen opwaardering van die status. Uh, mijn partij heeft ervoor gepleit dat daar een ander standpunt zou komen. En dat andere standpunt is er ook gekomen. Uiteindelijk uh, heeft ja, Timmermans kijk, neutraal gestemd. Nou toch? ja, kijk, daar lag dan weer een hele strategische discussie. Precies. Uh, achter. En misschien is dat wel wat. Het nee, zij... gaat niet om. Nee, u u, u, u werkt nu suggestie dat het strategie nationaal is, maar ging soms stra strategie Europees. Hè. De inzet van de minister was erop gericht om. Europa op één lijn te krijgen. Om Europa uh, te zorgen dat die inderdaad niet uh, tegen een dergelijke stellingnaam ja. Kijk, U nuanceert het nu zo. En misschien is dit wel juist de teleurstelling waar zij mee te maken heeft. En zij zegt, ik ben de politiek ingegaan met bepaalde idealen vanuit de sociaaldemocratie. Ja. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Ik wil dat graag. En dit is haar teleurstelling. Ja, of was ja, zij naïef toen ze de politiek nou, de, de, Nogmaals, daar wil ik niet in gaan. Als u dat soort vragen wil stellen, zult u toch echt bij haar moeten zijn. Maar idealen, de idealen om het buitenlandbeleid op deze manier vorm te geven... op een andere manier dan het vorige kabinet... om daar juist sociaaldemocratie-idealen in naar voren te laten komen... die deel ik en die delen de hele fractie. Ja, maar zij zegt, mij. ik heb op deze manier geen enkele bijdrage kunnen leveren. En dat is waarom ik op ben gestapt als Kamerlid. Ja. Schrijf ze vandaag in de ja. krant. Meneer schouw, uh, fractiedruk, fractiedwang. Is dat iets wat u herkent? Gebeurt in uw fractie zeker niet? In onze fractie speelt dat niet. Maar ah, ik weet natuurlijk gelukkig. wel dat als je <laughs> nee, deel enkele uitmaakt fractie van, ik het een, van een regering... ja, dan moet je met twee of soms drie partijen samenwerken. En dan is het geven en nemen. Maar hier is volgens mij iets anders aan de hand. En ik vind dat mevrouw uh, Bonus echt de spijker op zijn kop slaat. Ja, De VVD heeft een aantal kaarten getrokken bij de onderhandelingen. De kaart Buitenland, de kaart Defensie, de kaart Asiel. En daar heeft de Partij van de Arbeid gewoon het nakijken. We weten allemaal hoe minister Timmermans heeft geworsteld met zijn mensenrechtennota. Dat zou echt nou ja, pièce de resistance zijn ja. van deze minister. Maar hij mocht niet zo ver gaan als hij wilde van de VVD. Nou, mevrouw Bonus doet vandaag een, een doekje uh, open over hoe dat proces werkt. U had het net over Syrië. Ja, Het is natuurlijk uh, echt een godspe waarbij er, waar, waar we te maken hebben... met 2 miljoen vluchtelingen in Syrië. En de Nederlandse regering zegt, weet je wat? In plaats van 25 mensen vangen we er 50 op. Dat is toch een verdubbeling? Ja, maar het stelt natuurlijk kwantitatief helemaal niets voor. Zeker niet als je bijvoorbeeld kijkt naar de Duitse regering. Nee. Die zegt, wij vangen er 5000 op. En ik snap heel goed... ja dat de Partij van de Arbeid daarmee worstelt. Ja, u, u uh, en herkent die het als, ook als een dat worsteling. dat de kiezers van de Partij van de Arbeid... daar wat problemen mee hebben. Ja, ik wil even naar Bram van ik... Ooyek. Ik fractiedruk, mm. dat is ook iets wat uw fractie kent natuurlijk. De kwestie Koendus heeft uw fractie uh, behoorlijk uit elkaar gereten. Ja, als u het verhaal het van heel... deze heer Bonis leest... u kent haar ook, ook nog uit de diplomatieke dienst. En ook als collega in, uh, op het dossier Buitenlandse Zaken... waar ik heel veel met haar heb uh, ja. samengewerkt. En is het dus Ik heb, onzin van, ik ze heb het van dichtbij zien gebeuren. Nee, het is helemaal geen onzin. In elke Fractie is het overigens. Ik, de politici zullen dat misschien soms ontkennen. Maar ik denk dat het uiteraard zo is dat je in een fractie en zeker als je een regeringspartij bent, dan zul je soms uh, compromissen moeten sluiten. De minister Timmermans lijkt op geen enkele manier op het kamerlid Timmermans. Er zijn tientallen voorbeelden van dat hij nu een ander standpunt inneemt dan dat hij anderhalf jaar geleden, toen hij nog in de oppositie zat tegen het eerste kabinet Rutte deed. En tientallen voorbeelden. En dat, voorbeelden. dat, en dat is op signaleert. zichzelf geen schande. Het is op zichzelf heel normaal dat als je als twee partijen in een coalitie zit, dat je probeert een compromis te sluiten over in dit geval een. Buitenlands beleid. Wat hier aan de hand is, is dat de VVD op alle terreinen zijn uh, mond roert. En uh, ik heb zelf gezegd in een van de laatste debatten voor het reces. met zo'n dan heb je geen oppositie nodig. Hè. De VVD is voortdurend bezig om luid van de daken te schreeuwen. een pro-Israël beleid. Meer bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Bizarre lijstjes over wat we allemaal uit Europa uh, moeten gaan mm. uh, terughalen. En zo kunnen we nog een aantal andere voorbeelden noemen. Terwijl de PvdA stil is omdat mevrouw Bonus nee, heel vaak popelde... heel vaak popelde om haar mond open te doen, nee, maar, maar dat dit, dan niet ja, mocht. Ja, ik, heb ja. dat, ik heb dat echt van even, haar bijzien gebeurd. Even een gebeurt. reactie van Servaas, nou, want die eh, zegt we zijn helemaal niet stil. Nee, juist niet. Ik bedoel, op al die onderwerpen uh, die meneer Van Ooyek nu noemt... zijn wij juist heel vokaal. Op ja. het Israëlbeleid is er een motie ingediend door Desiree Bonus zelf bene die na haar vertrek in stemming is gebracht. Daar heeft onze fractie voorgestemd tegen de regering in. Maar wacht even, op Europa-gebied we we allerlei... hebben we altijd gezegd dat we het, het debat daar niet schuwen. Dat we niet willen nee. doen alsof VVD en Partij ervijs. van de Arbeid... nu plotseling een geheel gedeelde visie op Europa hebben. Ik heb daar het afgelopen jaar debat na debat het eigen geluid van de Partij van de Arbeid uitgedragen. Even terug, even terug. want we gaan hier niet alle voorstellen... die nee. wel of niet uh, zijn meegenomen en meegestemd uh, aan de orde stellen. Want daar, daar komt niemand meer uit. Ik wil toch nog even één dingetje van u weten. Zij zegt dat er een lange besluit ligt over de JSF. Klopt dat? Nee, natuurlijk klopt dat niet. Er, er, er zijn uh, zal het, zal het twee voor... zaken afgesproken. Er is in het coalitieakkoord, wat door de hele fractie destijds... Uh, geaccordeerd is afgesproken dat er dit jaar een besluit genomen ja. zal worden over de vervanging van de F-16. Het tweede wat is afgesproken is dat er een heel scherp proces moet zijn waarbij wij... Ja, maar uh, de uitkomst van dat proces die ligt vast. De JSF die komt er gewoon, Partij van de Arbeid gaat nee, daarin mee stemmen. Niet. Nee. U, u, zou u daar tegen durven stemmen? Want zij zegt hier, ik ben blij, ik ben opgelucht dat ik straks niet mijn hand hoef op te steken ja. voor de aankoop van de JSF. U weet precies hoe het gaat. De regering, daar hebben we een aantal zaken mee afgesproken. Die komen met een visie op de krijgsmacht. Ja. Die komen met een voorstel... En die komen met een met een, dus een zeg maar, financieel proces, maar de uitkomst plaatje. Ja. Nou, dat is heel vast, belangrijk. En, want Bonis. dat is precies namelijk wat wij als fractie doen. Ja. Wij wachten die stappen af en ja. zullen dat dus op zijn merites beoordelen. En dat en is dus, als u, ik één ding over mag zeggen, interessant. Want de VVD wacht die stappen helemaal niet af. De VVD heeft al van de daken geschreven dat die JSF er moet komen. Dus dat hele zorgvuldige proces, waar kennelijk in de coalitie afspraken over zijn gemaakt, daar trekt de VVD-fractie zich niks van aan. Die zegt. wij zijn voor de JSF. En wat doet de PvdA? De PvdA zegt een zorgvuldig proces. We moeten er ja. nog eens over nadenken in de oppositie. Die waren we er altijd tegen. Ja. In de regering worstelen we u er denkt altijd mee. Dat gaat uitkomst. al 15 jaar zo door. Dus we weten precies waar we met de VVD aan ja. toe zijn. Namelijk, we krijgen een JSF. En we weten niet waar we met de Partij van de Arbeid nou aan goed. toe zijn. En Deze dat is helaas op heel veel terreinen het geval. Deze heer zegt, we weten wel waar we met de Partij van de Arbeid nou ja, aan toe zijn. Want verder. die JSF, die ja. komt er gewoon. En, en tot slot dan, meneer Servaas, over dit onderwerp. Ik volg het u net ook. Klet ze nou uit haar nek, want u zegt op alles dat ze geen gelijk heeft. Maar het is wel een vrouw die u zeer waardeert en die u heel hoog heeft zitten. Maar ze liegt. Nee, nogmaals, ik wil daar heel ver... Maar ik ga niet. gewoon niet in mee, ze zegt, of het Ik ben vanuit mijn idealen de politiek ingegaan. Zij is dat vanuit haar idealen gedaan. Zij heeft er nu voor gekozen om terug te treden. Zij is overigens nu weer voor buitenlandse zaken gaan werken. Ik blijf strijden voor Frans Timmermans. Oh. Ik blijf in de Tweede Kamer strijden voor de idealen van mijn partij. Ja, goed. Hoe, hoe is dit nou trouwens gehandeld? Want uh, uh, uh, het is eigenlijk niet gebruikelijk... Hè, dat iemand die eruit stapt dan toch alsnog een keertje zo zegt... wat ze er eigenlijk van vindt. I is dit afgesproken uh, dat, dat ze dit zou doen? Of is, is dit iets waarvan Diederik Samsom, uw partijleider... misschien gezegd heeft, joh, doe dat nou niet? daar iets nou, over gezegd? Nee, dat, dat weet ik niet. En uh, uiteindelijk is het uh, aan, aan haar zelf om die keuze te maken. Zij maakt niet langer deel uit van de fractie. Dus, dus zij is vrij zij... om die uitspraken te doen. Want als ze nog in de fractie zat, dan was ze niet zo vrij. Nou, dan zou het een heel raar interview zijn. Ja, een heel raar nee, maar zijn. goed, dat ik bedoel, maar die fractiedruk waar zij het over heeft... die telt nu niet meer, maar die was er daarvoor wel. Ik heb, heb daar eerder over maar... gezegd. In een fractie worden stevige discussies gevoerd. Maar uiteindelijk, ja. als jij niet... Uh, kan staan voor het beleid wat jouw fractie bepaalt... Ja, dan, dan wordt het lastig ja. in de politiek. Maar we hebben het eerder meegemaakt schouw, met ja. de woordvoerder uh, asiel... van de Partij van de Arbeidsfractie, mevrouw Ariep... die echt nou ja, uh, vanuit haar hart zei uh, wat ze vond. Nou, daar heeft ze geloof ik twee keer de kans voor gekregen. En hup, plots krijgen we ineens een andere woordvoerder... van de Partij van de Arbeid. Ik vind dat toch, zeg ik in alle oprechtheid naar de heer Zervaas... Een beetje vreemd. Mag ik dan toch nog één ander ding uit dit interview aan u voorleggen? Want u heeft daar alle drie mee te maken. Zij zegt, zou de parlementariërs van coalitiepartijen... hun positie niet meer eer aandoen... door vanuit de eigen verantwoordelijkheid... op onderdelen meer afstand te nemen van het kabinetsbeleid? En dan eventueel met partijen uit de oppositie... te kijken hoe je je eigen doelen kunt waarmaken? Meneer Saver, dat is eigenlijk wel een oproep hè, aan u. Meer afstand te nemen van het kabinetsbeleid... en te kijken in gesprek met de oppositie... Om je ja, eigen idealen waar te maken. Ik, ik vind meer afstand nemen geen doel op zichzelf. Ik vind dat je vooral. Nee, het je doel eigen... is je doelen halen. Ja, precies. Ja, nee, maar dus daar ben ik het zeer is... mee eens. En ik, kijk, ik kan uh, vooralsnog nog spreken uit minder dan een jaar ervaring. Uh, en ik denk dat als u de debatten terugkijkt waarin ik als Europa-woordvoerder heb uh, geopereerd, dat ik vaak met bijvoorbeeld GroenLinks heb, uh, samen heb opgetrokken. Uh, en dat ik minstens zo vaak dus inderdaad het debat ben aangegaan met de coalitiegenoot, maar ook met de premier bijvoorbeeld... en ook met de eigen minister. Dus ik, ik, ik, ik herken me niet in dat beeld dat we dat niet zouden doen. Ja, meneer Van Ooyek, het is wel iets actueels, hè, want u probeert uh, uh, natuurlijk... Nou ja, dat, dat wil ik zeggen, er wordt voortdurend een doelen... beroep gedaan op de oppositie... Ja. om uh, zeg maar, de hand te reiken naar, het, uh, naar de coalitie. Hè, daar komen we straks nog over te Zeker. spreken. Het zou natuurlijk inderdaad wel goed zijn... als dat als een soort wederzijds, uh, proces in ieder geval ook van de andere kant zou gebeuren. En dat op zijn minst... De Kamerfracties, die SFA zegt: Ik heb dat vaak gedaan. Dat, dat, dat, dat, dat moet ik uh, en dat wil ik ook heel graag beamen. Maar op de grote gezichtsbepalende dossiers in het buitenlands beleid: bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, uh, uh, het Midden-Oosten, uh, hoe gaan we verder uh, met uh, Europa, valt niet te ontkomen aan de indruk dat de VVD het beleid bepaalt. En dan is het heel lastig. Uh, als een partij van de arbeidsfractie uh, zich dan uh, verschuilt... Uh, ik kan het toch niet anders zeggen, achter het uh, regeringsbeleid... terwijl de VVD dat niet doet. Ja. Want die houden zich helemaal niet aan die afspraken. Ja. Die roepen, we zouden nog veel meer moeten bezuinigen... op ontwikkelingssamenwerking. We zouden nog veel meer moeten terughalen uit Europa. We zouden enzovoort. Ja, we zouden nog veel meer pro-Israël beleid moeten voeren. En, enzovoort. Dus dat is, een, dat, is, dat is echt zo gegroeid dit het afgelopen jaar. En ik hoop dat dit artikel van mevrouw Bonus een wake-up call is voor de PvdA-fractie... Hetzelfde te doen als de coalitiepartner doet, namelijk gewoon een eigen duidelijke, progressief buitenlands beleid lijn. Nog één korte reactie, meneer Servaas, want u wordt daar wel toe uitgedaagd. Ja, is het, het, is een call, wakker? het is niet meer zo heel vroeg. Het is niet meer zo heel vroeg. En het wake-up call had ik absoluut niet nodig om voor mijn eigen idealen Kijk, en ja. doelen mee in te zetten in de politiek. Oh, oh. Oké, okay, we laten het hierbij, wat de kranten betreft. Tros, Radio 1. Inmiddels is het al acht minuten voor half twaalf. U luistert naar Troskamerbreed. De Tweede Kamer is nog niet bij elkaar geweest. Er zijn nog geen debatten om in een week overzicht op terug te kijken. Maar er is wel genoeg om over te praten. En dat doe ik vandaag met D66 Tweede Kamerlid Gerrit Schouw... Michiel Servaas van de Partij van de Arbeid... en GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyek. Minister Schouw, ik wilde met u beginnen. Minister Opstelte van Justitie en Veiligheid... wil dat burgemeesters drones kunnen inzetten. Die kennen we nog wel, onbemande kleine vliegtuigjes met camera's. En dat wil hij om verstoring van de openbare orde te voorkomen. We moeten het beter kunnen monitoren, zegt hij. Hij maakte het deze week bekend. Begin september gaat de Tweede Kamer daarover praten. Wat gaat uw inzet worden in dat debat? Mag dat of mag dat niet? Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, uh, D66 is niet tegen... Nieuwe technologische ontwikkelingen, uh, dus het inzetten van onbemande vliegtuigjes... Uh, kan ook helpen om de veiligheid in dit land te, te vergroten. Bijvoorbeeld het opsporen van hennepkwekerijen. Maar het moet wel voldoen aan wettelijke grondslagen. Mm -hmm. uh, het moet wel wettelijk geregeld zijn. En denkt u dat dat op dit moment niet het geval is? En dat is op dit moment niet het geval, dat weet ik zeker. Wat is uw bezwaar? Uh, Wat is uw grootste bezwaar? Het grootste bezwaar is dat we niet weten wie erover beslist wanneer die dingen worden ingezet. Tweede wat we niet weten is waarvoor ze worden ingezet. Want die minister spreekt bijvoorbeeld over ja, het opsporen van hennepkwekerijen. Nou, dat klinkt aannemelijk. Maar we weten dat ze ook worden ingezet om het verkeer in de gaten te houden. Om te kijken of we nog verkeersboetes kunnen innen. Nou, maar daar ligt helemaal geen wettelijke grondslag uh, uh, voor. Uh -huh. En het derde probleem heeft te maken met de opslag uh, van gegevens... We hebben in onze grondwet, artikel 10, hebben we het recht op privacy uh, vastgelegd. En dat betekent dat elke Nederlander moet kunnen nagaan... wat er met zijn persoonlijke gegevens uh, gebeurt. En dat is bijvoorbeeld nou, ook het dat kentekenplaat. Dat deze minister... Aan zijn laars. Uh, nou ja, en dat hij, vinden we een heel slecht iets. Ik heb dat, uh, dat wetsvoorstel natuurlijk gelezen. Hij belooft daarin dat het niet onnodig zal gebeuren. Hè, dat, dat, uh, dat de burgers daarvan op de hoogte worden gebracht... op het moment dat die drones worden ingezet. Dat die camera's ook weer weggaan als het niet meer nodig is. Twijfelt u aan die goede bedoelingen? Ja, dat twijfel ik zeer aan. Want oh. de praktijk uh, laat het zien. Door middel van Kamervragen het afgelopen jaar die ik heb gesteld weten we nu eindelijk dat die drones ook worden ingezet door de politie. Daarvoor was altijd het idee, eh, werd de suggestie gewekt... nee, drones worden ingezet door Defensie. Politie maakt daar geen gebruik van. Door voortdurend maar kamervragen daarover te stellen... Ja, moest de minister met de billen bloot... En nu blijkt dat die drones uh, vaker worden ingezet. Ja, in Arnhem bijvoorbeeld zijn ze vorig jaar een aantal maanden ingezet... om uh, daarmee een soort golf van inbraken te kunnen monitoren. Ja. Dat is toch hartstikke goed, ja, maar dan als moet, je dat daarmee da Daar moet wel een wettelijke grondslag uh, voor zijn. Dus de minister die wekt ook de suggestie van... we doen dat alleen maar als de burgemeester vraagt. Nou, Wij hebben bijvoorbeeld in de gemeente Soest meegemaakt... dat daar drones boven de gemeente rondcirkelden... Er is navraag gegaan van, wist de burgemeester dat? De burgemeester wist daar helemaal niks van. Met andere woorden, er is enorme eh, wetteloosheid eh, op dat punt. Er komt nog wat bij. Uh, wat we hebben geleerd, bijvoorbeeld in Duitsland... is dat er ongeveer 30 ongelukken met drones zijn gebeurd. Die zijn technisch Imperfect. Ze zijn niet eens verkeersveilig ook. Ze hangen boven de files. En, uh... <laughs> ja, ja, zijn er weer drones ja, ja. die die ongelukken de, weer die gaan. Die zijn eigenlijk een beetje de brokkenpiloten. Nou, ja. We hebben daar ja. natuurlijk ook opstelten weer voortdurend naar gevraagd. Want die komt niet zelf met die informatie. Ja, en nu blijken er uh, ook boven Nederland uh, vijf ongelukken uh, hebben plaatsgevonden met die drones. Ja. Dus Toch is het wel woorden, zo. De minister zegt ik kom met een wondermiddel. Maar het wondermiddel voldoet niet aan de wet. En is ook nog technisch imperfect. Hij zegt wel dat de burger het zo wil. Want in het wetsvoorstel staat... er is sprake van een breed gevoelde maatschappelijke behoefte... aan meer veiligheid. Dus hij komt tegemoet aan dat wat de burger wil. Ja, er is ook een... en dat, dat steun ik ook van harte. Dat en dat kan niet alleen gevoel. maar vanaf de grond. Want er zijn ja, niet genoeg politieagenten. De minister moet wel zijn prioriteiten goed stellen. Om een paar voorbeelden te geven. Het en rommelt... Nummer nou, het rommelt bij de nationale politie. Het gaat dus niet goed met die vorming van de nationale politie. Laat die minister ervoor zorgen dat daar alles spik en span gaat. Op het ministerie heeft van de Algemene Rekenkamer... en een aantal kamerfracties hebben ook niet ingestemd... met de jaarrekening van het ministerie van Justitie. Want het is een zootje, het is een financiële chaos. Minister Opstelten heeft dus het ministerie niet in de hand. Laat hem dat nou eens even uh, gaan doen. Maar nou gooit u veilig... ook wel alles door elkaar. Hè? Want die drones zijn bedoeld om de veiligheid op straat en in wijken... en op wegen te vergroten. Dan gaat u het hebben over de chaos op het ministerie. Ja, Dan helpen de we... drones niet tegen. Ja, maar het voorkomen van chaos op het ministerie... het voorkomen van chaos bij de vorming van de nationale politie... is noodzakelijk om de veiligheid in dit land uh, te waarborgen. Dus de minister moet daar zijn aandacht aan geven in plaats van nieuwe technologische speeltjes... die het grote probleem waar die mee zit... eigenlijk uh, verdoezelen. En dat is de kritiek die ik heb op deze minister. De, dus, dus, nou ik... dus gebruik, wat de heer Schouwen zegt... is gebruik eerst de instrumenten die je al hebt... nou is een keer optimaal om dat gevoel van veiligheid uh, te vergroten. En wees heel, tenminste zou ik dan zeggen... en wees heel terughoudend met het inzetten van nieuwe instrumenten... waarvan je nog niet precies weet... Überhaupt is, je kunt wel zeggen, ik ga ze niet onnodig inzetten. Ik zou zeggen, dat moest er nog bij komen. Dat je ze ook onnodig ging inzetten. Dus dat heeft ook iets paternalistisch. Hè, om tegen de burger te zeggen, van, nou ik ga ze niet onnodig inzetten. Hoor, maakt u zich geen zorgen. Nou ja, wie bepaalt wat nodig is en wat onnodig is. En wat ik zelf bij die drones bijvoorbeeld... dat geldt overigens ook in het buitenlandsbeleid... waar de heer Savas en ik ook ongetwijfeld nog... in de toekomst over zullen komen te spreken. Ze werken heel erg drempelverlagend. Hè? Dus als je eenmaal met die dingetjes vliegt om een hennepkwee... Ik weet niet of dat nou de hoogste prioriteit moet hebben. Maar goed, laten we zeggen om die hennepkwekerij op te uh, sporen. En je bent toch bezig, hè? dan kun je misschien ja. ook wel. Nou ja, enzovoort. Ik weet dat niet precies. Ja. Maar ik zou me daar zelf toch niet ja. graag laten geruststellen... door een minister die dus de instrumenten die hij heeft niet goed gebruikt... en dan tegen de burger zegt, wees u niet bang... want ik ga het niet onnodig inzetten. Servaas, uh, dit is een beleid van de, uh, uh, van de minister wat u kunt steunen of niet? Ja, we hebben het net over dualisme gehad. Ja, dus ja ik, ga ik leg niet het u als, toch als maar even als voor. Dus je hoeft voor het niet, van het kabinet. Je hoeft je hoeft niet het te steunen. Nee. Dat is duidelijk. Nee, ik, Eerlijk gezegd deel ik wel een heel groot deel van de analyse van, van meneer Schouw. Ik denk dat met name dat, uh, dat aspect van, van gewoon goede uh, wet- en regelgeving heel belangrijk is. Het is duidelijk dat hier gewoon een spanningsveld zit. Er is een letterlijk een nieuwe dimensie aan opsporing, aan veiligheidsbeleid. Dat is er, wat we daar ook van vinden... En natuurlijk niet onnodig inzetten. Maar daar is dus regelgeving voor nodig. Ja. En de regelgeving die we nu hebben is, is zeer algemeen van Daarom karakter, komt de minister ik, ook met begrepen. deze nieuwe wet. Precies. Dus ik denk dat dat, dat nu de, het aandachtspunt uh, zal zijn. Hè? De Kamer, begrijp ik, zal in september ook een hoorzitting houden hierover. Ik denk dat dat nu het, het, het, het leidende punt moet mm. zijn. Zorgen voor dat als je dit inzet, dat het gewoon goed ingekaderd is. Ja. Dat iedereen weet waar die aan toe is. En dat inderdaad zaken als privacy en dergelijke dat die goed geboren Ja, U noemt dat nou, want, uh, en, en Schouw noemde dat net ook, de opslag van al die gegevens. Hè, daarvan zegt u, meneer Schouw, dat, dat weten we ook nog helemaal niet hoe dat gaat. Dan staat er vandaag in het FD een groot verhaal met de coördinator terrorisme en veiligheid. Uh, dat is Dick Schoof. En die waarschuwt ervoor, de beveiliging bij bedrijven moet een tandje hoger. En zegt hij, ook trouwens bij de overheid. Cybercrime is zich tot een normale criminaliteit aan het ontwikkelen. Uh, is, kan het misschien ook nog zo zijn dat de minister nu heel erg zich richt op boevenvangen en inbrekers en harsh uh, uh, uh, hennepplantages. Terwijl de werkelijke, het werkelijke gevaar zit in de computers? Ja, het, wat je dus ook krijgt, uh, dat al die gegevens die worden opgeslagen. bijvoorbeeld door middel van die drones met geavanceerde camera's. Ja, die gegevens kunnen ook weer gehackt worden door derden, en die kunnen daar ook weer gebruik uh, van maken. Dus vandaar dat heel goed wettelijk geregeld moet worden... wie die gegevens mag inzien... en ook uh, wanneer die gegevens vernietigd moeten worden. Op een aantal uh, terreinen moeten die gegevens... bijvoorbeeld binnen vier weken vernietigd worden. Nou, uh -huh. Dan bestaan ze niet meer. Maar voor heel veel opsporingswerk... worden die gegevens tot in de eeuwigheid bewaard... en dan kunnen derden daarmee uh, aan de gang gaan. En dat is natuurlijk hartstikke slecht. Maar mijn belangrijkste punt is eigenlijk... de het, het aantasten van een klassiek grondrecht. En dat is het recht op privacy. Wat zouden mensen ervan vinden wanneer de overheid... bijvoorbeeld de post die je eh, krijgt, zou controleren? Eerst de envelop openmaken en kijken wat erin staat. Het land zou te klein zijn. Alleen de overheid doet het wel door middel van de computer... Uh, die worden wel gehackt ja, bij want, onschuldige burgers. En, en niet alleen wordt wel... gehackt, maar het wordt ook gewoon ingeleverd. Want het, ja. het is ook verplicht dat telecombedrijven... iedere dag, ik geloof iedere 24 uur... alle gegevens doorgeven ja. aan justitie. Ja. En die worden daar ook bewaard. En daar moet dus een wettelijke grondslag uh, voor zijn. En daar vind ik ook, en ik, ik hoop ook dat de Partij van de Arbeid. Uh, en natuurlijk ook GroenLinks mij daarin steunt. Ik vind het belangrijk dat we in Nederland daar eens een goed nationaal debat over hebben. Een privacy-debat? Aan de ene kant privacy en aan de andere kant veiligheid. veiligheid. Ja. Want er gebeurt te veel onder het mom van veiligheid. en de privacy van mensen wordt te grabbel gegooid. We hadden het net eventjes over. Drones, nou als je kijkt bijvoorbeeld in Amerika... dat is toch een land wat enorm uh, ook technologisch vooruit loopt mm -hmm. uh, op Nederland... daar zie je al in een aantal Amerikaanse staten... een algeheel verbod op drones, omdat daar de overheden zeggen... van we, hebben dat, we kunnen dat niet goed wettelijk reguleren en die dingen zijn onveilig. Nou, maar als ik nou u de, de keus voor hou, want u pleit bij, bij deze... voor een groot nationaal privacy debat eigenlijk. Ja. Als ik nou aan u vraag, ja, wat gaat er nou voor, privacy of veiligheid? Ja, dat, Er gebeurt nu heel erg veel onder het mom van veiligheid. Wat eigenlijk niet is besproken in de Tweede Kamer. Ja, u wat zegt, dus dat in moet het geheim in... gebeurt. En ik vind best dat je onder het mom van veiligheid ja, misschien wat moet inleveren. Ja. Op het punt van privacy. Alleen dat moet wel vast worden gelegd door het parlement in wet en regelgeving. En dat moet niet stiekem gebeuren door bureaucraten van het ministerie onder het mom van... ja, maar daarmee wordt het land veiliger. U stelt want het wel, dat is ook nog niet eens bewezen. U, u stelt het wel heel zwart-wit, want deze nieuwe wet is... of dit wetsvoorstel is ook voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens... en die ziet helemaal geen bezwaar. Als de burgers maar weten dat er camera toezicht is... U, u bent wel een beetje roomser dan de paus, volgens mij. Nee, maar mij. Dat, is nou net, dat is nou net het punt. Heel veel burgers weten dat niet. U weet niet, de inwoners van Soest weten het niet... de inwoners van Amersfoort weten het niet... wanneer er een drone boven hun... Uh, gebied uh, rondgaat. Ja. En we hebben ja. bijvoorbeeld wel wettelijk geregeld... dat als je camera's op de grond hebt dat je dan uh, moet aangeven, let op, ja. u kunt uh, worden gefilmd. In het wetsvoorstel nou, is nu ook overal vaste geschrapt. Overal waar staat vaste camera's wordt geschrapt... en dan staat er alleen nog maar camera's. camera's die mogen dat ook vliegen. onvoldoende. Nou ja, kijk, Voor wat, een, mij, wat, wat eigenlijk in mij opkomt... is dat de afgelopen zomer hebben we opnieuw gezien... dacht ik, in die persoon van uh, die meneer Snowden. Hè, dat we vaak nu klokkenluiders nodig ja. hebben. Die worden dan vervolgens als criminelen behandeld. Hè, dat we klokkenluiders nodig hebben om er bijvoorbeeld ja. achter te komen... waar de heer Schouw net over sprak... Dat dat ons uh, e-mailverkeer en ons uh, telefoonverkeer... allemaal uh, wordt uh, bewaard mm -hmm. en, uh, en uh, gescreend. Hè? Dus dat geeft al aan... He, dat, dat dus dat die, die, die transparantie, die controle vanuit de burger... waarvan iedereen zegt, die moet er in ieder geval zijn... dat die kennelijk nog niet goed geregeld nee. is. Want anders hadden we die meneer Snowden niet nodig gehad... om dit nu wereldwijd tot een groot, uh, groot punt te maken. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat de burger zelf ook van alles op het internet zet. Hè? U heeft misschien een bonuskaart. U heeft misschien uh, uh, ook wel Facebook, ja. u heeft ook wel Twitter. Er staat ja. van alles en nog wat van u ook op het internet te vinden. En dat geeft u ook allemaal frank en vrij weg. Ja, maar we zijn ook... Kijk, ik denk ook dat het, Goed, dan ga ik wel. A. Ga ik daar zelf over. B. Als ik dat doe, dan wil ik wel graag weten wat daar verder mee gebeurt. Als ik een bonuskaart zou hebben bij Albert Heijn en die zou ook gebruikt worden om mijn uh, belastinggegevens te controleren. Ik zeg maar iets uh, ruimers. Nou, trouwens, misschien gebeurt het wel. Nou, anders, ja, he. Ik zal zeggen. weet we het weten, niet. Nee, maar dat is precies en het, duurt, het u, u weet het precies. niet. Wij weten ja. het niet. Wij worden als parlementariërs geacht dat toch op zijn minst een beetje te controleren. En dat kunnen we eigenlijk niet, omdat we dan soms toevallig iets van een klokkenluider horen of en nu dan. He, nou, misschien is een keer een serie... Debat over gaan voeren, dat is heel erg hard nodig. Goed, dat serieuze debat, daar heeft u bij deze de oproep toe gedaan, Gerard Schouw. We gaan het over Syrië hebben, meneer Servaas. Um, gisteravond kwamen de eerste resultaten van een onderzoek... van de Verenigde Staten en Europese landen naar buiten. Het regeringsleger van Syrië zou die chemische wapens woensdag hebben ingezet. We hebben allemaal de vreselijke ja. beelden daarvan gezien. Um, toen u die beelden zag, wist u toen meteen wat u zag... Nee, natuurlijk niet. Uh, bedoel, ik wist wel dat ik iets afschuwelijks uh, zag. En ik denk dat iedereen die dat van de week voor het eerst uh, zag... Uh, hetzelfde heeft meegemaakt. Gewoon een absolute afschuw, uh, verwondering... Dat, dat zoiets vreselijks uh, onder onze ogen uh, kan uh, gebeuren. Heeft u aan de echtheid van die beelden getwijfeld? Nou, dat, dat was dus eerlijk gezegd niet mijn eerste reactie. Mijn eerste reactie was puur emotioneel. Gewoon walging van wat daar, uh, wat daar te zien uh, is... Direct daarop kwam natuurlijk die discussie los van wat, wat is hier nou gebeurd. Dat is vreselijk moeilijk uh, vast te stellen. Ik vind eigenlijk iedereen die uh, in de media of waar dan ook uh, tot, tot voorbarige conclusies kwam, snelle conclusies... Uh, ja, ik heb daar moeite mee. Want die voorbarige conclusie was bijvoorbeeld... Uh, dit heeft het regime Syrië zelf gedaan. De regering nou, zelf. Nou, mij viel op dat die avond op televisie... nog iemand met enige kennis van zaken stelde... dat het uh, waarschijnlijk niet echt was. En dat er allerlei aanwijzingen daarvoor waren. Ik vond dat... Ik had daar moeite mee. Ja. Uh, maar goed, het is duidelijk. Hè, de, de, de berichten die nu komen vind ik ook nog moeilijk te controleren. Want die zijn via de veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten... en van het Verenigd Koninkrijk uh, onder andere... Uh, nou, daar hebben we in het verleden niet altijd goede uh, ervaringen mee. Uh, dus die vind ik nog steeds moeilijk om, mm -hmm. uh, om te oordelen. Maar langzamerhand wordt toch wel duidelijk wat er gebeurd is. Ja. En als je ook de reactie ziet: Rusland heeft nu ja. opgeroepen tot ja. een onderzoek. Iran ja. heeft vanmorgen de gifaanval veroordeeld. Ja. Uh, uh, langzamerhand tekent zich toch wel een beetje af wat er gebeurd is. Nou, als, je het, als je het logisch op een rijtje zet, dan. Ja, dan vrees ik dat je bijna niet tot een andere conclusie kan komen. Maar het is nog steeds belangrijk dat dat objectieve VN-onderzoek uh, er komt. Dat is echt essentieel. Ik ben blij dat Rusland gisteren een beweging gemaakt lijkt te hebben, zeg ik, uh, zeg ik voorzichtig. Mm -hmm. Want het was natuurlijk inderdaad gewoon een schande dat die veiligheidsraad diezelfde avond niet tot een hele scherpe en duidelijke en eenduidige uitspraak is gekomen. Namelijk dat dat onderzoek er moest komen. Ik vond het bijzonder onsmakelijk dat de Russen en ook de Chinezen trouwens... Uh, dat tegengehouden hebben. Ik zag die beweging gisteren, dat gaf mij weer een klein beetje hoop... Uh, dat echt massale internationale druk en verontwaardiging... dat, dat zelfs de Russen daar blijkbaar niet immuun uh, voor zijn. Maar het is nu wel zaak dat er boter bij de vis komt... dat ja. er wel degelijk zo'n krachtig VN-mandaat komt... en dat die mensen zo snel mogelijk aan de gang kunnen. Is het belangrijk dat de VN dat doet? Of zou ook een andere organisatie... of misschien wel Europa zelfstandig dat kunnen doen? Nou, de VN is daar want, want het beste. Want binnen de Veiligheidsraad uh, wordt het geblokkeerd... Nou in China ja, ik, ik, ja, Maar goed, ik hoop toch dat we die stap kunnen maken. Hè. Je ziet nu dat de Russen bewegen. De ervaring in de hele discussie over Syrië van de afgelopen jaren... is toch vooral dat China steeds achter Rusland aanging. Hè. Dus Rusland zei als eerste nee en China vormde samen met hen een blok. Dus wellicht dat nu ook China door de bocht uh, zal gaan. Kijk, die VN-waarnemers die zijn daar. Die zijn net vorige week in Syrië uh, aangekomen. Die zitten letterlijk op twee kilometer afstand van waar het uh, gebeurd is. Zij kunnen het gewoon gaan zij doen en zij moeten het zij ook. Moeten en, het en, en doen. Van wie moet dan vindt u nu nog de druk komen om dat ook inderdaad te laten gebeuren? De druk op Assad om die mensen daar toe ja. te staan. Ja, nou, ik, ik denk in het hele uh, Syrië-conflict dat de sleutel in Moskou ligt bij Poetin uh, ligt. Daarom blij met die nou, stap die, die gezet lijkt te zijn. Moet nu echt een vn mandaat komen dat dat gebeurt? En komende week kom, komen zowel, komt zowel een Russische minister, onderminister... en een Amerikaanse minister naar, naar Den Haag mm -hmm. uh, voor overleggen. En daar zal over Syrië gesproken worden. En daar zal in ieder geval dit beslecht moeten worden. Hopelijk nog voor die tijd dat dat onderzoek uh, begonnen kan worden... Maar belangrijk is ook dat daarnaast gewoon de politieke druk op Assad, op het regime, eh, nog veel verder opgevoerd wordt, zodat de partijen ook echt met elkaar om de tafel gaan. En ook daar speelt Rusland, vrees ik. Uh, een sleutelrol. Ja. En dat zal dus echt, wat mij betreft, komende week... gewoon alle druk uh, daarop gezet moeten worden... dat de Russen zich committeren aan zo'n vredesconferentie... Genève 2, zoals we dat dan noemen... Uh, waar een politieke oplossing voor ja. dit vre deze vreselijke burger... We, we, we burger. hebben het over Rusland, we hebben het over de rol van Amerika... maar welke rol zou Europa hierin kunnen spelen? Heeft ja. die een eigenstandige, zelfstandige rol hierin? Europa, vind ik, heeft altijd een eigenstandige rol als het om buitenlandbeleid gaat. Ik vind dat wij de laatste periode juist een verbetering daarin zien hoe Europese landen elkaar vinden. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, Syrië is bijna onze buren. Hè? Ik ja, bedoel, alleen Turkije zit daar nog tussen. Ja. Turkije zou eventueel ook bij Europa kunnen gaan horen. Ja. Dus hebben wij daar niet een veel grotere verantwoordelijkheid als Europa? Ja, dit is, dit is, dit is van zo'n grote omvang uh, dat eigenlijk iedereen zich op de wereld hier uh, mm -hmm. zich om, om, druk om zou moeten maken, eerlijk gezegd. En ik denk dat we dit vooral samen ook met andere internationale partners moeten doen. Natuurlijk met de Amerikanen, die van oudsher een belangrijke rol spelen in het Midden-Oosten. Maar ook met Arabische partners. En we zullen dus ook de Russen uh, daarmee moeten, moeten betrekken, ja. desnoods met de haren erbij moeten slepen. En ingrijpen. Ik las vanmorgen dat Amerika al bezig is. Daar zou vanmorgen ja, ja. met Obama over gaan gesproken worden, om daar op de een of andere manier in te grijpen. Ja. Installaties onklaar te maken. Is ja. dat een weg? Nou, ik zei al, Trouwens, een politieke oplossing is uiteindelijk de enige manier om dit geweldige complexe uh, conflict. Uh, ja, maar tot, dat is een zaak een van lange adem. Dat, en dat de, de mensen nu zaak... zijn daar ja. 2 miljoen vluchtelingen, ja. we hadden het er al ja. over, waarvan Nederland er 50 opvangt. Ja, laten we het daar nog een keer over hebben. Graag. Um, nee, uh, ik, wat, wat ik goed begrijp is dat verschillende landen, de Fransen zijn daarmee begonnen, de Britten daarna, nu de Amerikanen. Mm -hmm. Uh, alle opties op tafel willen krijgen, inclusief militaire opties. Ik heb daar begrip voor, uh, deels uit een frustratie... deels ook omdat dit... Hè, sommige mensen hebben dit al in zijn niet zijn moment uh, nou genoemd. Ja, deze en vreselijke... het is ook zo uitgesproken natuurlijk. Hè. Obama heeft gezegd ja. een jaar geleden... Ja. het gebruik van chemische wapens, daar ligt voor mij de rode lijn. Ja. Nee, dus ik begrijp dat dus al er zijn die opties ook verwachtingen uh, doorgenomen gered. worden. Het is misschien ook goed om die echt nog eens tegen het licht te houden... zoals een no-fly-zone uh, bijvoorbeeld...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 Hier spreekt ook de diplomaat. Ga ik even naar de andere ja, diplomaat? Ja, eh, natuurlijk, er, niemand, zal daar, uh, niemand zal daar tegen zijn. Maar tegen een diplomatieke eh, oplossing? Tegen te nog eens te proberen om in Geneve de partijen bij elkaar te krijgen. Zo het punt is dus natuurlijk dat, dat dit al heel lang doorgaat. Dat dit niet, he, als we er nou even van uitgaan dat, dat wat we nu weten... dat dit inderdaad een aanval met chemische wapens is... die door het regime van Assad is uitgevoerd. Het regime heeft chemische wapens, dat weten we. Dat is verboden op grond van internationale wetgeving. Ja. Dat uh, VN-instituut zit overigens in Den Haag. He. Ik kwam er vanochtend ja. nog langs tegenover het Catshuis. Ze katshuis. komen naar Den Haag volgende week Zit een week internationale woensdag. organisatie waarin we met alle, waarvan we met z'n allen lid zijn... en waarvan we hebben afgesproken, je mag ze niet gebruiken... maar je mag ze ook niet hebben. We weten al heel lang dat Syrië chemische wapens heeft. Ze heeft ze nu waarschijnlijk gebruikt, voor zover we dat nu weten. Maar er zijn heel veel misdaden tegen de Syrische bevolking aan vooraf gegaan. Laten we vooral niet doen alsof nu ineens dit gebeurd is. en we nu. Dus ik dus? ben bang dat die fase van een diplomatie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 Ja, dat zal wel kunnen, maar normaal gesproken gaan wij ervan uit... dat je voor zoiets een internationaal VN-mandaat nodig hebt Nou, dat zal er niet komen, waarschijnlijk vanwege de reden waar het net over ging. Hè, de opstelling van, van Rusland en, en China. Dus ik, ik, ik verwacht nou ja, dus dat ja, En is dan bijvoorbeeld de NAVO een... Dat zou, dat zou zomaar kunnen. Dat dat ja, daar optie zitten wordt, wij ook in. Daar zou in u dan, van ook, Libië, daar zou u dan ook in het mee, het geval mee moeten van gaan. En Libië ook een, een, een, een, een, een, een optie op een bepaald moment. Ja, nee, maar kijk, even terug dan naar die NAVO, want daar zitten wij als Nederland natuurlijk ook in. Wij zitten in dat genootschap. Zou u daarin meestemmen? Zou u zeggen, ja, dat mag, wat mij betreft? Nou, ik, ik, dat hangt heel erg af van wat er zou gaan gebeuren. Maar ik denk dat we niet de discussie nu moeten voeren... van een paar maanden geleden. Van, hè, het zou heel goed zijn, daar ben ik overigens natuurlijk mee eens. Het zou ontzettend goed zijn als er alsnog een Genève-conferentie zou komen. Ik denk alleen dat we er ons op moeten gaan voorbereiden. Dat de discussie meer zal gaan over... hoe kunnen we uh, die, die voorraad chemische wapens... waarvan we weten dat die in Syrië aanwezig is... hoe kunnen we die uh, onschadelijk maken? Ja. En als dat met heel gerichte militaire middelen zou kunnen... Uh, dan, ja. dan denk ik dat we daar op dit moment uh, niet op voorhand afwijzend tegenover moeten staan. Nou hebben we gisteravond ook Obama horen zeggen... Uh, het is een heel moeilijk conflict. Het is een heel in Syrië, het is een heel intern conflict. Hoe noemde hij dat? Stammenconflict. Ik, ik vertaal het nu niet goed. Maar uh, het is een kruidvat en hij zei het is ook... Uh, het zou ook raar zijn om te denken dat Amerika daar een hele beslissende rol in zou kunnen spelen. Je bent er natuurlijk niet met het uitschakelen van installaties, meneer Servaas. Nee, dat, dat is, is precies de reden waarom ik zeg ook dat dit zegt. uiteindelijk... Uh, he, de, de route waarmee je aan die tafel uiteindelijk komt te zitten, daar kunnen we het over hebben. En ik heb dus veel begrip ervoor, voor de opties die op tafel worden gelegd, waarmee je het in ieder geval... Uh, nou ja, probeert te escaleren en partijen dus naar die tafel probeert te dwingen. Daar komt het eigenlijk mm -hmm. uh, op neer. Maar daar zal het uiteindelijk wel uh, beslecht uh, moeten worden. Ja. Hoe doet Timmermans het in dit geval? Want hij heeft zich deze week heel erg teleurgesteld uitgelaten. Ja. Hè? Nou ja, ik ik, U, ik, deel die ik denk dat wij allemaal die teleurstelling Die verbazing. Uh, dat dat. Uh, We zaten allemaal nog vol van de afschuw van die beelden. En dan krijg je nou, in, in mijn geval de volgende ochtend. Het bericht dat de Veiligheidsraad zelfs na zulke beelden niet in staat is gekomen overeenstemming te bereiken over een onderzoek. Mm -hmm. We hebben het nog niet eens over deze opties om, om geweld te gebruiken, maar een onderzoek. Ja, dan, dan begrijp ik zijn verbazing daar, daar zeer. En waar ja, moedigt al... u hem dan toe aan? Nou ja, ik, ik denk dat hij heel goed weet en daar ook al zijn energie op inzet dat hij dit met internationale partners uh, moet doen. En uh, hij, staat, uh, hij heeft de Kamer een brief uh, gestuurd, uh, ik denk dat het uh, gisteren uh, was, waarin hij dat ook stelt. En uh, hij houdt hele nauwe banden met onder andere de Fransen, die die stappen hebben genoemd met de Britten en ook met de Amerikanen. Wat dat betreft is het natuurlijk interessant... dat dat gesprek volgende week hier in Den Haag uh, ja. plaatsvindt. En zullen we roepen we hem op om daar in ieder geval ook bij de Russen... vooral die boodschap over te brengen. Ja. En ja. zou het tot slot voor uw fractie misschien nog een mogelijkheid zijn... om in deze situatie toch wat extra vluchtelingen... nog op te willen vangen vanuit Syrië? Ja, nogmaals, ik vind dat... Echt twee aparte zaken. We hebben een asielbeleid waar overigens deze week uh, een stoplicht. Het over gezet. vluchtelingen hè? uit een situatie waarvan u zelf zei gruwelijke beelden. Nee, absoluut, absoluut. Maar de, kijk, de grootste nood, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn, ligt in de regio. Deze week zijn er 30.000, 40 40.000 Syrische Koerden alleen al de grens naar Irak overgestoken. Ja. Een, een tentenkamp daar, een provisorisch in elkaar gezet tentenkamp daar. Heeft, draait nu al op drie keer zo'n grote capaciteit. Zeker. Uh, als als waar het voor dus in zit. Dus de regio zelf onze... kan het niet goed opvangen. Nee, dat, wij moeten we moeten dus daar moeten daar dus eerder vanmorgen e over. Precies, daar moet onze eerste aandacht naar gaan. Dat de uh, internationale hulporganisaties uh, in staat zijn om die stromen daar op te vangen. Maar hoe is... doen we daar nou? We we gaan daar nou schouwt, tot slot? Aan. Ja, want we zitten natuurlijk allemaal. Hele vreselijke situatie daar in Syrië. Lastig om een interventie te plegen. Maar wat wij wel kunnen doen als Nederlandse overheid, is natuurlijk zorgen... dat die vluchtelingenkampen goed worden ingericht. Die mensen helpen uh, met geld. En vind ik ook gewoon een ruim gebaar maken... om die vluchtelingen op te vangen. Wat u en betreft ik... mogen het er meer zijn. Ja, wat is, wat, wat, wat is dat nou? Op, om te zeggen, van 50 op op miljoenen. En dat vind ik uh, jammer van dit, dit kabinet. Het is echt een humanitair uh, probleem. En daar kijkt ze een beetje van weg... En dat uh, ja, vind ik slecht. Okay. We vragen daar het kabinet overigens al maanden om. En zo d 66 als GroenLinks heeft verschillende keren in de Kamer voorstellen gedaan om die om dat vluchtelingen, de opname van vluchtelingen uit Syrië, ja. uit de regio uh, vele malen ruimhartiger te doen. Ja. Dat blijft toch een, een probleem, lijkt mij toch ook voor uw sociaal-democratische hart. Meneer Servaas. Nou ja, we hebben dit voorjaar een zeer uitgebreide discussie binnen de partij over het asielbeleid Zeker. gehad. En u weet dat mijn partij daar een hele lijst van maatregelen heeft waarmee wij willen dat dat, dat, dat asielbeleid een stuk humaner wordt dan het, dan het de afgelopen periode is geweest. Daar kunnen we nog een uitgebreide boom over opzetten. Ja, Ik vind over Syrië echt dat we moeten kijken. Prima om die discussie over die aantallen voor Nederland nog een keer uh, te voeren. Maar de grootste nood uh, zit in de regio en dat hebben we deze week weer kunnen zien. Oké, okay, daarmee sluiten we dit af en we gaan naar het nieuwe politieke seizoen. We gaan namelijk op weg naar Prinsjesdag, de begroting voor het nieuwe jaar. Uh, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft deze week laten weten... dat hij overleg met de oppositie eigenlijk niet meer nodig vindt. Hij gaat gewoon met de begroting komen. Of meneer Van Ooy, bent u nou nog wel in gesprek met Dijsselbloem? Want dat is ook een beetje schimmig. Nee, we zijn op dit moment niet in een gesprek met uh, minister Dijsselbloem. Wij hebben voor het laatst gesproken vlak voor de zomer, uh, eind juni. En, toen hebben wij ook en wij waren in dat geval D66 en uh, GroenLinks. En wij hebben toen gezegd van, uh, nou ja, zo komen we er niet uit wat het kabinet. Hè, wij wilden het uh, over onderwijs, uh, meer geld, meer geld voor kinderopvang. We wilden het over duurzaamheid hebben, over vergroening van de economie. We zagen op dat moment onvoldoende ruimte bij het kabinet om daarover te spreken. Uh, en wij hebben de afgelopen week begrepen dat die ruimte er nog steeds niet is. Dus ja. uh, ook ik vind, uh, ik heb dat ook eerder gezegd... dat het op, dat, op dit moment geen zin heeft om dan verder te praten. De deur is dus, dicht. Daar komt dus de ik ben dat eens meer. ook met de heer Dijsselbloem. Die heeft ook gezegd van, nou ja, we, de oppositie stelt uh, hoge eisen. Daar kunnen wij niet aan voldoen. Dat is ook zo, kennelijk. Ja, hij zegt ook, er zit miljarden verschil tussen wat u wil en wat het kabinet kan. Ja, want het kabinet is toch dat wil zes miljard kan. bezuinigen. Wij vinden dat uh, eigenlijk, uh, ja, dan ben je dus aan het dweilen met de kranen. Open. Als je de werkloosheid wil bestrijden en je wilt de, de, het vertrouwen van de consumenten doen toenemen en de koopkracht weer een beetje. Je gaat 6 miljard bezuinigen, ja, dan, dan, dan kom je daar op die manier niet. Wij willen investeren. We willen investeren in onderwijs. D66 en GroenLinks trekken daar samen op. En we willen een, een vergaande vergroening van de economie. Hè? Dus uh, dat er echt nu eens werk mm -hmm. wordt gemaakt van schone energie. Ja, maar dat kost he? allemaal geld. Dat kost allemaal geld en dat, geld. Kabinet, en dat, dat zijn investeringen die zichzelf uh, terugverdienen. Als je je onderwijs uh, verwaarloost, dan uh, ondermijn je op langere termijn de veerkracht van je samenleving. En als je niet nu de stap maakt naar een overgang van een economie... die uh, afhankelijk is van olie en straks misschien van schaliegas... als we dat ook nog krijgen mm -hmm. met, uh, met dit uh, kabinet. Als je niet de overgang maakt naar een economie die op schone energie draait... dan ben je op termijn nu, dan ben je nu alweer bezig om de crisis uh, van over vijf jaar te veroorzaken. En dat willen wij niet. Wij nee. willen heel graag met het kabinet praten, maar niet uh, over bezuinigen... Miljard, geen geld voor onderwijs, nul ja. lijn voor onderwijs, et cetera. Daar maar zien goed, niks nu, in. nu is er dus, als u niet meer met elkaar in gesprek bent... voorafgaand aan die begroting... is er eigenlijk een soort van zuivere situatie ontstaan. Want het kabinet komt met een begroting ja. en u kunt daarop reageren. Is dat ook eigenlijk niet... Veel logischer, Want waarom zou u als oppositiepartij vooraf onderhandelen met het kabinet? Nou ja, kijk, de initiatieven op dat punt zijn uh, echt uitgegaan van het uh, kabinet. En dat begrijp ik ook wel. Dat, omdat ze voor een aantal zaken geen meerderheid in uh, de Eerste Kamer hebben. We hebben daar vorig jaar bij de start van het kabinet uh, eerlijk gezegd... Bij, zowel bij het debat over de regeringsverklaring... als bij het debat met de informateurs voor gewaarschuwd gezegd... een, een kabinet moet kunnen bogen op een vruchtbare relatie met de Staten-Generaal. En dat uh, is de, de Eerste Kamer? hoort daarbij, ook al vindt de VVD dat op dit moment, geloof ik... een nee, beetje dat vervelend, dat die Eerste Kamer daarbij hoort. Maar ze kunnen dat toch echt niet uh, veranderen. Nou, die vruchtbare samenwerking, uh, die is er uh, vooralsnog niet... omdat we van alle kanten horen dat een aantal partijen... waaronder GroenLinks, gewoon niet... Uh, kunnen instemmen met de koers die het kabinet uh, vaart. We zullen daar uiteraard uh, in de Tweede Kamer en daarna ongetwijfeld ook in de Eerste Kamer uh, met het kabinet over in uh, discussie gaan, ja. maar de voortekenen zijn niet heel gunstig. Nou las ik uh, deze week een uh, column van Wouter Bos ja. in de Volkskrant, ja. ex-minister van Financiën, ex-partijleider van de Partij ja. van de Arbeid, meneer Servaas. En Wouter Bos schreef, nou de Eerste Kamer kan een wet niet amenderen, alleen maar nee, alleen goed maar of afkeuren. Verwelpen. En het komt eigenlijk haast nooit voor dat de Eerste Kamer een hele begroting weg dus die begroting komt daar heus wel door. Nou, Het komt eigenlijk best vaak voor dat er, en niet alleen in de Eerste Kamer... maar ook in de Tweede Kamer, ook de fractie van de heer de PvdA... heeft uh, anderhalf jaar geleden nog tegen de begroting van VWS gestemd... als enige partij. Uh, de, wij hebben, en de PvdA overigens ook, regelmatig tegen de begroting van Defensie gestemd. Uh, maar dat uh, gestemd. zal nu in de Tweede Kamer niet gebeuren, en, en, want en, de Tweede nou, Kamer... Ja, daar de, is een meerderheid voor de nou, coalitie. Kijk, het het dus, gaat om de Eerste Kamer. Dus Er werd wel vaker tegen begrotingen gestemd, ook door de partij van de Arbeid... Maar de, de Kamer Eerste heeft Kamer heeft al vaker een politieke rol gespeeld. Denk aan de heer Wiegel uh, en de kroonjuwelen van, uh, van deze 66 Ja, maar even terug Alleen naar de begroting. De Eerste Kamer gaat dat toch niet afstemmen? Of durft u dat aan met het gevolg van een kabinetscrisis nou, ik... en een... Ik denk dat er geen, geen, op zichzelf geen reden is voor de eerste Kamer om te zeggen wij kunnen niet tegen een begroting stemmen. Het is nu natuurlijk extra vervelend ja. voor het kabinet, omdat ze geen meerderheid hebben. Je kunt zeggen in het verleden deed het, nou ja, heel oneerbiedig gezegd deed het er niet zoveel toe, want het kabinet had toch wel een mm -hmm. meerderheid. Maar dit kabinet is geformeerd zonder een meerderheid in de eerste Kamer. En zou maar u erop aan dat... laten komen? Op gevaar af van een politieke crisis? Wij gaan crisis? niet instemmen met, uh, met uh, voorstellen op het gebied van onderwijs... werkgelegenheid, zorg. grote bezuinigingen in uh, de zorg uh, op handen. Wij gaan niet instemmen met uh, allerlei maatregelen... Waar, waarvan we echt van overtuigd zijn dat ze slecht zijn voor Nederland. Geldt dat ook voor u, meneer Schaal? Voor D66? Ik ben een klein beetje ervaringdeskundige. Ja, ik heb zeven, u zeven zat jaar in de, de, Eerste, de Kamer Eerste Kamer gezeten. Uh, dus ik weet dat de Eerste Kamer ook heel erg politiek is. En ja. dat is eigenlijk van, van alle tijden en de heer Van Ooying zei het al, uh, nacht van Wiegel... maar Van Tijn ja. kon er ook wat van. Ook nogal, uh, ja. Maar ook zeer recent. Het was natuurlijk de oproer binnen de VVD-fractie... in de, de Eerste Kamer... Ja. die de inkomensafhankelijke ja. zorgpremie uh, van tafel boezoerde. En het was een aantal jaren geleden... ik weet niet meer precies, ik denk drie, vier jaar geleden... dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer... almas tegen het belastingplan was. Ja. Dus als er één fractie ja, uh, toch politiek heeft bedreven in de Eerste Kamer... dan is het wel de VVD-fractie van de heer Zelda. Dus u zegt eigenlijk, er kan nog van alles gebeuren. Ja, en het is van, van alle tijden dat ja. de Eerste Kamer natuurlijk ook... naar dat soort dingen kijkt. Dat de Eerste Kamer-fracties ook tegen uh, begrotingen zijn. En zelfs, nota bene dus de VVD-fractie, tegen het belasting ja, als, als ik het zo hoor, meneer Servaas, de messen zijn geslepen. Ik hoor de coalitie, het. Ja. Euh, moet zijn best doen? Nou, ja, de coalitie moet uh, sowieso zijn best doen, uh, zou ik zeggen. Ja, ik vind het een hele lastige discussie. Uh, we hebben het hier over een begroting die nou, ik in, in ieder geval nog niet gezien nee. heb. Misschien dat meneer Van Ooyik, want die zit meer in die kamertjes dan ik in ieder geval, dat die al meer nou, nee, weet. Nee, ja, want dat hebben we zojuist even afgevinkt. Die kamertjes die zijn dit jaar niet, niet meer, maar is in uh, meer geweest dan ik. Ik heb uh, daar niet gezeten. Uh, nee, hoor, nee. Nou ja, hoe dan ook. Kijk, ik vind maar goed, de, de coalitie heeft gezegd: we, we doen het zelf. En de oppositie die stelt zich hier heel hard op en die zegt: van nou, we kijken ja, Dat moet blijken. Ik mag toch hopen dat alle partijen, of ze nou in de regering zitten of in de oppositie, eerst maar eens even Prinsjesdag zullen afwachten en die plannen die daar komen, zullen beoordelen. Ook mijn fractie heeft geformuleerd hè, waar wij het op zullen toetsen. Dat er bezuinigd zal worden is duidelijk. Hoeveel daar kan van alles over gezegd worden. Maar wij hebben een aantal zaken benoemd. Hè. We hebben gezegd, oké, okay, als, als de pijn van de crisis gevoeld wordt... dan moet je dat eerlijk delen. En inderdaad, dat deel ik zeer, er moet ook geïnvesteerd worden. Ja, meneer Van Oorik, heel kort tot slot. Ja. Uh, uh, uh, uh, het wordt toch nog een hete prinsjesdag, als ik het zo hoor. Ja, kijk, de oppositie doet niet anders dan wat we denk ik moeten doen. Wij moeten de voorstellen, zullen we uiteraard beoordelen... of wij denken dat dat Nederland de goede kant op brengt. En er zijn zoveel dingen waar we het niet met het kabinet eens zijn. Daar hoeven we de begroting gezicht niet voor af te wachten. We hebben een regeerakkoord waarin een aantal dingen staan... die we echt fundamenteel verkeerd vinden. En die zullen nu moeten worden uitgewerkt. Tenminste, ik neem aan dat dat regeerakkoord nog op zijn minst een klein beetje geldt. En dan zullen wij zeggen wat we daarvan vinden. Maar het kabinet kan niet rekenen op automatische steun. Dat is daarmee maar even gezegd. Dank voor uw komst vandaag. Gerard Schouw, Bram van Ooyek, Michiel Servaas. Dank. Dit was Troskamerbreed Voor deze week Roelien Axe en Lisbeth Witteman deden samen de redactie. Kees en ik zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Samen thuis, samen Trots. NOS Radio en Journaal.